Wij beginnen de zoggerles 295 op de pagina resch Lamet get 238. De regel 3 van de tekst van de zoger zelf. Ot, res, nun, dalet. Tlata inon garmin bisha le garmeju. Ot, res, nun, nun, dalet. 204 en Tlata er zijn drie. Die drietal zijn er die veroorzaken kwaad aan zichzelf. Let op die, wat is groot verteld. man de het garme punt. De eerste, de ene, de eerste is degene die zichzelf vervloekt. Bijzonder, bijzonder krachtige. Tienjana, man, de zarak ne hama, o pirurin, de behu kezait. goed goed goed kijken elk woord wat hij ons zegt en uh, neem dat ter harte wat hij ons vertelt. De tweede is diegene die gooit brood weg of kruimels? Kruimels, ja, brood, kruimels. De Idboho kazeit, die, kazaid, die uh, de volume hebben of, uh, van kazeit, zoals een olijf, zoals een olijfje ter grootte van een olijfje goed opletten wat hij ons nu vertelt ik zal jullie even een kleine inleiding geven even om het op het om het um, wat een beetje te verhelderen eerst wat betekent die volume zoals een um, Eh... Of laten we gewoon verder gaan voordat hij zal het ons aanduiden. Dus als, er, uh, als je dan bij het eten. Ja, je blijft een, een stukje brood over. En of gewoon kruimels op de tafel. En die, dat stukje brood of. Die kruimels. Bij elkaar als je ze zo de kruimels uh, bij elkaar doen, uh, dat zij een zo'n groot zo'n zo, zo groot uh, stuk zou worden als uh, een olijfje, dan mag je dat niet weg. En ah, dat is dan de tweede type, de tweede, tweede type, die net ook het tweede type, type van een mens dat zich eh, kwaad veroorzaakt aan zichzelf. Regel 4, naar de punt: Tliet A, maand de ookiet 5, schragen. Banefaka, be, ik zie dat dit een fout volgens mij is um, in het tweede woord in de regel 5. In de tweede letter moet geen mem zijn, maar, maar nun. Banefaka de schapte. Adlo Matu Yisrael lek des de sidra. zesle nura de geinom. Ve adlo kabahai nura. Adlo Matu zmaneiuw. Oh, en komt het de de derde en dan de derde type van de mens die ook dat ook zichzelf kwaad veroorzaakt waardoor let op hij zegt ons in de regel 4 het derde de derde mens of de derde type van de mens man de ookeet schraga iemand die doet een uh, kaars die brandt die doet een kaars die steekt een kaars aan de regel de Sha naakwa de shabta bij het van de Shabbat. Na het verafloop van de Shabbat. En wanneer? Adlo dat hij dat doet. dat israel in hun gebed na Shabbat gebed komen tot de heiliging. Tot de gdusha, tot de heligin. Ja, van de dag na de shabbat. De sidra, van de sidra. Van de sidra is dan sidur. Ja, hetzelfde woord als sidur dan in het Aramees, Van de sidur, dus van, de, van het gebed. In, het sidur, in de sidur. We garen hem de nura en daardoor, wat let op wat die mens dan daardoor veroorzaakt? En dan die, dus veroorzaakt daarmee veroorzaakt. Dat de dat. Um, het vuur. Van de hel. In aangestoken wordt. Door zijn. Kaars. Dat hij. aansteekt. Voor. Voor de. Het moment wanneer zij Israël komt, voordat de tijd ervoor komt, voordat de tijd uh, aanbreekt voor het um, aansteken van het vuur in de hel. Kijk nou, wat voor kracht zit dus, daarin. Op Shabbat. En nu eigenlijk nu begrijpen we waarom hij die heeft over die drie typen. Die drie mensen die veroorzaken kwaad, kwaad aan zichzelf. Ah, vanwege dat derde derde type van een mens, die, of derde mens die Die dus uh, een kaars doet en steekt aan voor de tijd. Ja, omdat in, ons, in onze zoger gaat het over Shabbat, ja, en wij hebben het gehad, wij zitten daar, hij spreekt over in de algemene lijn, spreekt over, in onze zoger spreekt over Shabbat, en over de Motsaie Shabbat, na de afloop van de Shabbat, en dan brengt zoger ons zo'n zo'n oot waarbij hij spreekt over de drie typen. En dat is zo so dat, omdat, kijk, op Shabbat, kijk nou, geweldig, uh, alles is georganiseerd in het geestelijke. Dat op Shabbat, wanneer Shabbat begint, dan stopt ook de, het vuur stopt uh, te branden in de hel. Zit dat omdat de, de heiligheid van Shabbat, um, de opwekking van boven, veroorzaakt dat. Zodat so dat ook de, de, gene, de zielen die bevinden zich in de hel, dat ook zij rust hebben op Shabbat. En als iemand wel nog voordat Israël komt tot de Kedusha, tot de heiliging van de nieuwe dag, als hij dan de kaars doet, aansteekt, dan veroorzaakt hij dat, zoals ik herhaal het even, dat het vuur van de hel wordt door, door deze, door, door, de, door de, dat vuur wat die mens dan aansteekt, zijn kaars wordt uh, aangestoken. Uh, het vuur dat de mens aansteekt voor het uh, voor, de de, voor, de, voor de tijd. Kijk nou hoe, hoe uh, geweldig de zoger vertelt ons, hoe zelfs in deze taal van de zoger, dus niet in de taal van de spheroid, parsofie, zoals wij leren, in het, van het geestelijke, dat ook in deze taal zien we die hoe geweldig en eh, verbonden is het doen en laten van een mens in onze wereld met eh, het, wat het gebeurt in, in de geestelijke eh, hoge werelden en ook zelfs in die gegenom in de hel. Waar dus de zielen verblijven ter om. Om zich om uh, hen te kunnen en correctie te laten uh, ondervinden. Ondergaan. Hassulam, de rechterkolom, regel 9. De referentie van de Oud, resh nun dalet tlata in Garmin vechule dubbele punt. sloshat tien hem mimra a leac mam dubbele punt. drie die kwaad veroorzaken an zichzelf dubbele punt. echade Mische mekelke, me elf, dat is Degene die de eerste is, wie, letterlijk, wie zichzelf vervloekt. Zie je hoe hoe gevaarlijk het is, hoe slecht het is als men zichzelf vervloekt. Heerlijk. Ik herinner me, een van onze studenten was, uh, uh, die begeleidde mij toen steeds van op donderdagavond, zonder dagavond, uh, toen wij nog lessen hadden in ons lokaal, leslokaal. Hij begeleidde mij naar huis en op weg, hij ging naar huis, maar ik en hij begeleidde mij. hij steeds vertelde mij: Oh, ik, ik vervloek mijzelf, mijn, mijn kwaad, wat in mij is. Nou, kijk nou wat hij ons nu vertelt: dat die de zogers ziet, die ziet duidelijk dat wie zichzelf vervloekt, die kwaad doet aan zichzelf. Als je niet. Mijsho zeg ik lechem op piruriem. Twaalvsh jez bij hem, De tweede is uh, degene die degene die gooit brood weg. Brood of perurim of kruimels, waarin een hoeveelheid is van gezeid als uh, in een uh, olijfje. Ik kan jullie even een klein richtlijn geven. Hoe dat zit in elkaar. Waarschijnlijk hij zal, zal ons dat ook vertellen. Maar. Mm, moet je zo zien. Dat. Volgens de wet. Let op. Volgens de wet zelf. Dus de. Mm, mag men niet weggooien. Eh, de hoeveelheid. Er Staat het een andere. Andere hoeveelheid. Grotere hoeveelheid. Een beetza, zoals een ei. Als er kruimels of een stukje brood is, let op wat ik zeg, en ten grootte van zoals vergelijkbaar met een hoeveelheid of volume van een beetza, van een ei. Ah, ja, gewoon een kippen ei. Dan mag men, niet, mag men dat niet weggooien. Ja? Maar, let op, dat is dan de wet. Maar de Torah geleerden hebben. En verzwaard de, de, de, deze eis ja, dat het alleen maar gebeurt samen, goed, niet iedereen kent, weet dat, ja dus, uh, en aan, volk, aan het volk hadden ze wel verzwaard de eis ja, om, om hen te behoeden dat zij niet uh, toevallig overschrijden ja, de grens, want als iemand weet, ah het is ten dat is, ik heb nu kruimels zoals, bijna als, als een ei, zo groot. Zo ah, ook volume, zo groot of hoeveelheid. Ja, dan mag ik het weggooien. En dan kan die natuurlijk fout uh, begaan. En daarom de Torah geleerden hebben, we, we hebben dat verzwaard. En hadden gezegd, tot dat moet zijn, zoals het, zoals een, eh, ten grote van een zaai, ten grote van een eh, olijfje, dan mag men, niet dat, mag men dat niet weggooien, want olijfje is altijd eh, kleiner, veel kleiner dan, aanzienlijk kleiner dan een ei, ja, een gemiddeld olijfje, een gemiddeld ei, altijd, veel groot verschil tussen dus als een mens dan toevallig, let op, als een mens dan fout maakt en meent dat de kruimels die dan op de tafel zijn, of een stukje brood, maar meer kruimels, ja, daar kan je meer fout begaan. Dat de kruimels zijn minder dan een olijfje, dan kan je misschien, misschien is het wel fout geschat. En misschien is er wel daar een beetje meer dan uh, een olijfje, maar toch blijft die dan um, de wet niet overschrijden. Even tussendoor dat je ook een principe begrijpt. En zo is het ook van toepassing bij vele bij meesten eigenlijk bij alle wetten die de Torah geleerd hebben gemaakt. Ze hebben gemaakt Siak Torah heet het. Ze hebben gemaakt een, een hek aan de wetten van de Torah. Ja, dus en dat zou misschien niet erg zijn, dat wat zij hebben, hadden, hadden gemaakt, dus de eerste Torah geleerden. Maar daarna kwamen al die rabbinen en zij hadden na één hek, ja, één hek omheening, omheening beter te zeggen. Na één omheening ja, van de wet. Van de, uh, het bereik van een bepaalde van de wet, hadden zij een, daaromheen nog een andere omheen geplaatst. En, en daarna nog weer kwam nieuwe generatie, en die moeten weer ook dan ook dissertaties schrijven. Eigenlijk, iedereen ieder, ieder is slim, en die worden nog slimmer met hun hoofd. En die hadden, goed opletten wat ik zeg, dat is de richtlijn, dat is de waarheid wat ik zeg. En ze hadden weer een andere, nog verdere verzwaring gedaan. Dus nog een omheining, om de, om de omheining. En dan daarna zo, zo met elke generatie eigenlijk, komen, kwamen, hadden ze nog meer omheiningen gedaan. En zo werd het ondraaglijk voor een mens om de Torah waarlijk te... Um, naar geest te beleven. Want elke omheening is niet meer naar geest. Maar om een mens uh, steeds minder ruimte te, te geven... om... Um, met hun uh, vrees, door hun vrees dat de mens kan God verhoeden, de Torah overschreden. Dat is uh, de hoogste, uh, eigenlijk de, het belangrijkste aspect wat Yeshua ook uh, klacht aan bij die. Bij die fariseeën en sadduceeën. Want zij maken al die omheeningen, vergen eigenlijk de mens. Maar zelf doen ze dat niet. Zelf, zelf zij zelf, eh, leven ze absoluut niet, aan, niet na. Eindelijk. Maar schrijven ze toe, toe aan het volk. En ik weet wat ik zeg want ik heb, ik ben opgetrokken met met die rabbijnen en de grote rabbijnen ja in mijn drift in mijn dreef, in mijn dreef, in mijn gedrevenheid in mijn zoektocht ben mijn zoektocht naar HaShem naar de geest gods naar zijn directe Aanbevelingen. Uh, ik heb het meegemaakt. En was verbaasd. Ik werd telkens verbaasd. Wanneer ik hoorde van een rabbijn. Als tussen, tussen ons. Als, tussen, als iets wat tussen ons. Wij zijn geleerd. ja, dan beschouwde hij mij ook dan. Als een van, de, van hun van zijn. En dan zei hij nou. Okay, nee. Dat is een sjaak, Dat is een omheining. Op de omheining. Dat is voor het volk. Het volk moet het wel verdragen. Moet het, hij moet het doen. Maar voor ons. Ja, wij weten toch. Waarom moeten we ons. Uh, houden aan. De kinder. Omheining. Bij de wet van de Torah. Als wij aan de eerste kunnen. Uh, gewoon voldoen, voldoening hebben. Bij de eerste. Want wij weten dat het dat al die omheiningen zijn, eh, wazeneus, ja, het is alleen om het volk te beschermen dat zij niet aan, zullen aangrepen aan de aan Torah, aan de boom des levens eigenlijk, en dan over, uh, overtredingen zullen plegen en dan zou dat gaan naar de klipot. Maar wij weten wel hoe dat zit in elkaar, dus wij doen een klein beetje, ietsje verzwaren wij een klein beetje maar niet zoals dat volk van ons moet allemaal verdragen en dat is een verschrikkelijke zaak schijnbaar zeer kosher, zeer frome eh, dienst wat al die rabbijnen eh, hebben uitgespookt. Maar in wijze is het wurgen van een mens en laten zelf niet komen tot de rood tot roachakodes, tot heilige geest. En uh, weren het volk van het komen tot Hashem, teta tot via de Torah. dat um, is even over deze mitzwa of de, deze um, extra zware verzwaring van wat, wat wat betreft ook de de kruimels om die dus die mogen eten, mogen niet mogen weggooien als die de hoeveelheid van, als ten hoogte van, ten grootte van een olijfje is. Duidelijk. Maar eigenlijk, er zal niets gebeuren aan de mens, let op, als het als beetzaak, beetza is, want de wet is beetzaak. De wet, dus de, de echte wet, kunnen we zeggen, van de Torah. Wat afgeleid misschien, van de, ik zeg het, weet niet precies, is niet belangrijk hier, afgeleid van de Torah. Maar dan kebeza. De wet is kebeza. Als ei. Maar, de bezwaring is dat. Wat moeten wij doen dan? Wat een mens moet doen? Ja, moet proberen natuurlijk te doen, als de Torah geleerden. Zeggen. Ja, dat zij ze zeggen, zoals, de, zoals een olijfje, nou moet je het wel doen, maar moet je wel weten dat in, dat in principe kan jij gaan tot uh, minder dan een ei. Gewoon in het algemeen dat je het begrijpt, de strekking begrijpt, begrijpt, hoe werken die. Als je het goed begrijpt wat ik nu uh, in mijn armoedige bewoordingen heb proberen uit te leggen, dan is het voldoende. Dan zal je altijd opletten, zal je weten hoe en wat, hoe dat functioneert. 12. Haslishi, Misha Madliqa, Tanner, 13. Bemoteja Shabbat. Meterem schabau Israël Lekduša de sidra Fertin Šmetocha vata kadosh Inei Bouto ha hu Gorem la-dlik e Ad Zestin zmanam Ha-shlishi de derde Mi-shem adlik etaner Wie Dud An-kars Shabbat na bij het afloop van de Shabbat. meterem alvorens Israël komen uh, tot de Gdusha van de Sidra, tot de, de heiliging van in de Sidur, 14. Shabbat ook het welke dus de orde van de, de, deze, dat gebed is, binnen het gebed dat begint met de woorden: We en jij bent heilig. In ebotho, is, zie hier, door dat vuur, vijftien. Hoe gorem veroorzaakt hij, ik is, het aansteken van vuur van de hel, voor voordat, voor de tijd ze zij, zij konden nog even genieten van Shabbat, zij die in Gehenom in de hel zijn. En hij, let op, goed opletten, en hij die deze persoon, die dat doet, die dat doet, die veroorzaakt uh, uh, aan hen dat daar gaat weer heet worden in de hel. Waarom doet die kwaad aan zichzelf? Waarom? Waarom daarmee doet die kwaad? Waarom? Want, well, let op, want er bestaat dus een eenduidige verbinding tussen wat de mens hier doet en wat daar is. Dus als een mens veroorzaakt vuur, het aansteken van vuur voor de tijd in de, in de hel, wat veroorzaakt hij daarmee? dat die mensen daar, die, die zielen die in de hel zijn, wat gaan ze dan over deze persoon, uh, wat, wat, wat zullen ze doen dan over deze persoon, wat zullen ze, wat, wat, wat zal dan de houding zi zijn van die zielen die daar in de, in de hel zijn, die door hem genoodzaakt zijn om nu uh, van Shabbat, uh, van de rust, van de, van de sabbatrust uh, dat hun sabbatrust ontnomen wordt daardoor, door zijn aansteken van de kaars voortijdig. Zij gaan hem hm, vervloeken. Ja, zij gaan hem vervloeken. Dus dat is in eigenlijk wat de mens daarmee veroorzaakt. Wat gebeurt er dan als een mens, uh, uh, ja, dat is wat hij ook als eerste had gezegd, ja, dat, dat als een mens zichzelf vervloekt, dat is de eerste, de eerste mens, ja, die, dus die kwaad doet aan zichzelf, de mens die zichzelf vervloekt. En het derde, die wanneer die licht een, een kaars aansteekt, voortijdig, dan word die vervloekt door die, die zielen die in de in de, in de, in de hel zitten. Duidelijk, dat is ook vervloeking. Maar niet jij zelf, niet de mens zelf, maar zij vervloeken hem. En wat veroorzaakt dan, Waarom? wat is dan, wat is dan als iemand uh, weggooit een stukje brood of kruimels ten grootte van gezaaid, als een uh, um, olijfje, of, of bijtza, of een ei, precies hetzelfde. Eigenlijk, want uh, er zijn mensen die arm zijn, ja, in armoede zijn, en Hashem ziet het ook, Kashem ziet het ook, ook, dat er zijn mensen die in armoede zijn, en dat hoeveelheid, wat als een Geseit als een, um, een olijfje laat staan als uh, ten grootte van een ei. Zou een leven kunnen redden aan iemand die in, in bepaalde omstandigheden, door wat dan ook, door de armoede, door, uh, uh, op welke manier dan ook, dat die uh, dood vindt. Door eidhongering. Duidelijk. Wat doet dan? Dan zou dan die, of, en ook de zielen die ook, het la, de, de zielen, de mensen, de zielen van een mens, de ziel van een mens die eh, dood gaat en die, en die dan eh, opstijgt, ja, die dan de aarde verlaat. Ziet natuurlijk, want zij hebben geen lichaam. En ze kunnen alles zien wat hier op aarde is. Dan ziet zo'n lichaam, zo'n ziel, iemand die hier op aarde zoiets zo doet. En het doet hem natuurlijk pijn dat als zou, zou hij dat stukje brood uh, kunnen overlaten en niet weggooien. Kijk nou. Dan zou mijn leven ook gered kunnen worden. Ik zeg het even in mijn armoedige bewoordingen. Zo so, geef ik gewoon een voorbeeld. En dus, wat doet die man, die mens, die ziel van de mens die eh, op een of andere manier dood vond of uitgehongerd werd. Eh, zijn leven had daardoor verlo verloren. Hij gaat vervloeken deze eh, weggooien. Goed, goed opletten, Ke zeer keurig zijn in al jouw gedachten, in al jouw handelingen, want alles telt. Wij denken nou in onze, in onze overmoed, in onze vermeteldheid, ja, wat is het voor ons? Ja, het is, telt voor mij absoluut niets en uh, wat kan het mij schelen? Ja, we weten wel, er bestaat een, een waar, waar gebeurtenis van een van de Rothschilds. Ja, Rothschild is een zeer oude geslacht. Ja, van de bankiers. En het was een van de Rothschilds uit de familie van Rothschild. Uh, was in zijn, gewoon even gebruikte zijn mond. Ik had het al wel eens verteld aan jullie. Gewoon vertelde ergens in, in aanwezigheid van... Zijn kring, een paar mensen die, die waar tussen hij zat. En hij zegt, en zo een beetje ironisch, ja, een beetje scherzend, hij had gezegd. Ik hoef in ieder geval niet bang te zijn dat ik uh, ooit zou omkomen door honger. Ja, natuurlijk lachen en iedereen lacht dus ja, hij bedoelde op alles zijn uh, miljoenen miljoenen van uh, geld en alles en natuurlijk iedereen lachte en hij ook scherzend. en niets bedoelend en niets uh, uh, zonder oh zo gewoon onopzettelijk on on on on maar niets verdwijnt wat de mens zegt wat de mens meent wat de mens doet alles Wordt geregistreerd. Wij zien dat niet, maar alles wordt geregistreerd. niets, We weten dat niets verdwijnt in het geestelijk. En op een, op een bepaald op een dag, was hij in een van zijn kluizen. Ondergrondse kluizen. En alles is daar hermetisch, zoals je weet. En hij ging naar een van zijn. Eh, moest iets ophalen ofzo en ging naar een van zijn alleen, want er zijn bepaalde uh, kluizen waar niemand anders mocht uh, binnenkomen, alleen de, de baas zelf uh, van de, de familie mocht daar binnenkomen, hij uh, opende dus de de de, duur, de hermetische duur van het ondergrondse ondergrondse uh, ondergronds, uh, Kluizen en ging naar binnen en was een beetje slordig met, het, met de deur de de en deur liet ook de, de sleutels euh, e, buiten. En de deur die klapte dicht. En natuurlijk hadden ze in die tijd nog geen mobieltjes. Ja. En geen telefoonnummer en te geen telefoons. Telefoons misschien waren wel nog. Toen nog aanwezig, maar wie plaatst zo'n telefoon in zo'n kluis? Misschien kon het gevaarlijk zijn. Ja, maar men kon het uitrekenen waar op deze manier waar staat een telefoon uh, enzovoort. Dus er was geen, geen manier om, um, om met de buitenwereld te, in contact te komen. en uh, hij had dan uh, op de muur, hij had met, met iets scherps zichzelf um, zijn hand um, aangesneden en met, uh, met, een, met bloed had hij op de muur geschreven, hm? op de muur had hij geschreven van um, dat eh, iets van dat eh, de hoge, de hoge, van in het hoge niets verdwijnt en eh, naar, naar, ik, ik weet niet precies wat, wat de woorden waren maar de, de bedoeling is dat hij zei dat hij eh, het verkeerd gezegd ja hij had het verkeerd gedaan om te zeggen dat er, um, dat er aan hem nooit zal gebeuren. Je weet het nooit, moet je zeggen, je weet het nooit wat er aan een mens kan gebeuren. Dus eigenlijk ook hij uh, vervloekte zichzelf. Uh, wij gaan naar boven naar de regel zeven van de zovercel. Oud res nun he, de gaat dochter it begheino, leenon. De ka mechale shabbatot. Winon de ontsin, De volgende epachina de eesteleizo. Begeyhinom. Le jajtin le lehahu de Ukit shraga adlo matizimne. Wamreley hineja sem. Twee Metalta Taltala Gever Wehule Tsanov Ietsanef Tsanfa kadur Kador Kador El aritz Rachavat Ietai. Um. Wij, ja, dat is het, wij keren terug naar de, naar onze oorspronkelijke pagina. De, Regel 7, um, en wat hij? Ik zie wel dat hij ook daarover, eigenlijk <laughs> daarover vertelt. Dus ik wist niet herinner me niet herinner me niet dat dit in de zorg stond, dus ik had jullie al verteld al de strekking waarom. Uh, wat gebeurt er dan? Waarom een mens wordt dan... Die... Nee, nee, nee. Waarom een mens moet het wel doen? Waarom die... In de als die dan de voortijdig het, uh, een kaars aansteekt, waarom wordt die dan... Um, vervloekt door degene die zitten in de hel. Mijn vrouw zit well, naast mij en ze hoort dat ik een beetje stoter. Ze denkt dat het komt omdat ik iets misschien niet begrijp of ik niets kan, niet kan vertalen of zo. So. Maar het komt door een diepe associatie, diepe geestelijke voorstellingen um, van wat ik hoor lees hier over de Gehenom, over de hel. En voor de meesten van jullie is het natuurlijk iets een uh, verhaaltje of iets wat uh, voorstellingen wat uh, die dan te maken hebben met wat uh, denken, doen, denken aan wat jullie hebben gehoord in de christelijke mythologie enzovoort. So het is heel iets anders. En ik kan het niet so, uh, zo so overbrengen wat in woorden wat het wat is dat deze plaats van gegenomen de, de hel enzovoort so en dat doet mij stoteren omdat er zoveel so extra zijn extra die uh, ik moet filtreren nu filtreren om daar eh, om die om alleen datgene datgene over te brengen naar jullie wat het strikt noodzakelijk is. De regel 7. Ot res nun he 205 en 5. De gaat, doeg, de gaat doeg te iets begeën, omdat om één plaats is er in de hel. Leenon de Kamechale Shabbaton, voor degenen, let op, die de Shabbat, de, de Shabbat, Shabbatot, die de Shabbaten uh, overtreden. Voor de overtreders van Shabbat, let op. Dus niet alle mensen die zitten in de hel, maar alleen maar degenen die juist uh, veroordeeld, daar kwamen in de hel, vanwege die uh, het schenken van, schen, schen, schenden van Shabbat. noemen de ons en zij, die veroordeeld zijn, om in de hel, om in de hel te komen, de regel 1, de volgende pagina, laat in le, zij vervloeken, hem, degene die doet, uh, aansteekt, een kaars voor de tijd, voordat de tijd komt. We amrele en zij ze zeggen uh, over hem, en dan citeert hij dan woorden van uit Jesaja uit Jesaja Zeer, zeer ingewikkeld en zeer speciale woorden, hoe heet het, hoe deze profeet, die woorden uh, dat vertaalt. Dat uh, ongeveer, ziet het ongeveer zo, uh, kan ik het vertalen, Hine Hashem, met al te leggen, en zie hier Hashem, uh, ...jou wegwerpt... ...met... Uh, ...met... ...taltalaghever... ...met een krachtige worp... ...enzovoort. Dus met andere woorden... ...van... Uh, ...hoe geweldig... ...gewelddadig... ...jij ook bent... Ja, aan het einde van het vers staat het ook. Uh, hoe geweldig je ook bent. Ja, gewelddadig geweldig, geweldig je ook bent. Hashem zal je wegwerpen. En. Werpen, uh, we, zal je wegwerpen op de aarde enzovoort. En. Wij keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Asulam, de rechterkolom, de regel 17. Kijk, deze, we zien wel dat in de laatste lessen is het een wat zware, het materiaal is, en de, ...wat hij vertelt ons... Eh, veel, ...heeft veel lagen. En eh, men moet wel een zekere geestelijke eh, verbeelding gebruiken. Maar het is niet erg, want straks eh, nog twee, drie pagina's... De pagina, ...drie pagina's of zo, dat wij nog over hebben... In dit zogerboek komt een, een zijn toelichting op alle veertien voorschriften die wij hebben geleerd en nog de veertiende aan het leren zijn. Dus hij zal ons uitleggen wat nog extra noodzakelijk is, dat hij zelf... Uh, Jodh Arslok vond het nodig om nog een extra toelichting te geven. En dat komt straks over waarschijnlijk ah, nog een les van Zoger. En dan dus is er zo we gaan nog de laatste tien pagina's ongeveer van zijn toelichting komt op die mitzvot, op die voorzitter. De regel 17. De referentie van de Oot Rana. Resch Nun, hey, 255. De gade de dochter, we behulen. Kim, maar kom, gaat de 18 years begeenom, leotam, shimechalim, shabbatot. Want een plaats is er in de how onthouden wordt in de hel. Voor degene die de shabbat schenken, schenden, sorry, de overtreden of schenden. 19. Hanen Hanen Nashim Begeinom Michalim Lemie Shidlik Twintig Haner Miterem Shahigiazmano Vamrim Lo Hineashem Einen Twintig Metalta Taltala Gever Vigor Vigomer Votam Hanen Shim en Zeidi veroordeeld zijn in Gegenom, in de hel. Bestraft, kan je ook zeggen. Mekelelim, me, zei vervloeken degene die deed die steek, die deed de kaars aansteken, met term, GGS Mano 20, al voor, voor de tijd, voordat de tijd is, daarvoor is, aangekomen. Waarom, riemloon, ze zeggen hem, hij gebruikt die woorden van ishaya hovine hashem tatala wegga tatala en zie hier hashem hashem jou wegwerpt weggooit wegwerpt met een krachtige worp en zo zavon ish ish ish ish san fega san fa kedor el arets rachavat yada is niet zo we kunnen niet dat vertalen volledig, want het is een profetie wat, wat hij zegt. Een gewone letterlijke vertaling zal betekenen 0,0. Maar gewoon wat ik jullie vertel is voldoende. Maar hoe ik het vertaalde is voldoende. De linkerkolom, kolom de regel 1. Pirouche, punt. hada nikra ra 3. Vijf. Vijf. klala, Vijf. Vijf. Vijf. klala, Drie, Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Vijf. Laatst me, oh voortreffelijk, oh geweldig wat hij ons nu zegt. En let op wat hij nu ons vertelt over iemand die zichzelf vervloekt. Hoe verschrikkelijk en wat, hoe dat werkt, dat mechanisme, als een mens zich vervloekt. Hoe verschrikkelijk is dat? Dus ook betekent vervloeken, betekent ook als een mens, moet een mens het slaat ook op een mens die uh, allerlei vormen van schuldgevoelens heeft. Let op, dat schuldgevoelens zijn niets anders dan eh, vervlo het vervloeken van zichzelf. En dat is verboden door de Torah wat wij leren hier. Eindelijk, dat is natuurlijk eh, geweldig voor een religie, want eh, zij willen graag een mens onder knieën te hebben, maar de Torah wil de mens bevrijden. Let op. Virouz, het toelicht is yes, ma gaat, er bestaat één be beschadiger. Wiens naam is Ra'ain, het kwade oog. En je goed kijken wat het kwade oog is. De regel 2. We hoor klala. En die kwade oog, ja, deze beschadiger, heeft klala, heeft uh, vervloeking lief. Let op. Zoals het gezegd wordt. Ja, in dit Hilim in de psalmen, psalm 109, wij haaf klala, en hij ging vervloeking, liefhebben, u twaohu, en hij verlangde ernaar, naar, wiloghaf bracha en wenste geen, en wenst geen zegening. Ja, dat is, de slaat het op die ein, ra, ra ein, het kwade oog, vier ook als Adam en wanneer de mens zichzelf vervloekt, no ten bazeko geeft die daarmee kracht aan deze, qua aan dat kwaad oog, ja aan deze kracht, die vervloeking lief heeft, we schollet al af en die, laatste, die, heerst over die mens. We nemen tsagoremra al het en het bleek dus dat hij, een mens dus veroorzaakt kwaad voor zichzelf. Aan zichzelf, voor zichzelf. Zeven. Kijk nou hoe belangrijk het is om te weten wat, hoe het functioneert, het, alle, het geheel van het, het, het operationeel systeem van het helaal. Zeven. We zeggen dat man de zarag ne in op eroerende ibahoe kezaid. En dat is wat gezegd was. Gezegd is dat wie weggooit, gooit weg brood of uh, kruimels waarin de hoeveelheid is van zoals kezaid, zoals een olijfje. De regel 8. na de dubbele punt. Kein ha-davar ba-olam hazeh Shelo hieh lo neken shorosh Chashuf lemala O mikol sheken lechem Shabo t'in t'loim Chayaf shela adam Heri yesh lo shorosh Elav belachmo T'valif gorem pagam beshorish khayav chayaf U O kijk naovat Uitleg heeft hij gegeven over dat brood. Let op. Kijk nou, heel, heel geweldig hoe hij dat legt uit. En geeft je ook een principe. Let op. Wat altijd pak, de principes, zoals ik jou steeds leer. Acht. Een principe, let op. Keenlega de warbe lama zei. Want er is niets in deze wereld dat niet dat... Geen wortel zou, geen wortel zou hebben, geen belangrijke wortel zou hebben boven. Om ik leggen En des te meer brood. Dus brood heeft ook in zijn uh, tegenleger in het hogere de kracht. Shebot luim chayav sheladam. Dat in hem aan brood, van brood hangen af. De levens van de mens. Harije sloshore is geschoefd. Daarom, dus, er is, hij heeft, het brood heeft een belangrijke, zeer belangrijke wortel boven. De elf in het midden, holiviga, is als zeer begrepen. En wie dus verstrooit, uh, het brood, uh, uh, licht, lichtzinnig omgaat met het brood, twaalf Gorem pagamba shorish hij mal die verorzaak beschadiging aan de wortel van zijn van het leven van zijn leven boven de regel twaalf naar de punt we zijn boven de hore dam vierde sviya het en lo chay we zijn dan en dat is, dat is uh, bedoeld, let op, dat is, dat is bedoeld voor elke mens, en dat is bedoeld bij elke mens alleen maar, let op, het slaat alleen maar op de, een toestand waarbij uh, een mens dan heeft een maaltijd, let op, waarin hij, waardoor hij... Waar, waarin zit het ver, verzadiging, de verzadiging die hem levenskracht geeft. Deel, dus een mens dan, uh, die wat een mens dan eet en uh, een, een maaltijd, degene wat voldoende voor hem is om verzadigd te zijn, dat is, zijn, uh, dat is wat hem leven geeft. אמנם בלחם ופרורין, שאין בהם אלא כזאגת, יש פני אדם, פאכתים, המזלזים בהם וזורקים אותם, משום שאין בהם בחינה צוויה. אמנם כיוון שאיך מירו חזל לברר, לברר, לבררח, סורי. Birkat Amazon. Gam 18 alke zait. Alken jesh. Lach shivam kmosu dar. ba sviya nekentin. Wat zegt ze bij hem. Oh, wat hij zegt ons. Hij zegt ons, kijk. Als er genoeg, let op, als een mens eet. Gen, een maaltijd met brood. Dat welke maaltijd hem genoeg geeft. Eten om verzadigd te worden. Dus genoeg dat hij dan levenskracht daarvan eet. Dan moet je ook een zegening zeggen. Nee, zegening, dat heet uh, uh, Birkat Amazon, de zegening over het eten. En dat is dan. Uh, een mens is daar zeer keurig, normaal, zeer zorgvuldig in. Ja? Dus als een mens ziet bijvoorbeeld. Let op, als een mens heeft bijvoorbeeld zo'n voldoende eten dat dit die dan, uh, waar, waarvoor hij weet, daarvoor moet hij dan zegening zeggen, dan is hij voor, natuurlijk voorzichtig daarmee, dan weet je dat, ja, dat is wat hij eet, en uh, zegt een zegening, dus, maar hij zegt, aan namen echter ten aanzien van brood, en kruimels waarin, uh, Alleen maar gezaaid. Alleen maar zo hoeveelheid. Zo groot hoeveelheid. of Zo klein hoeveelheid. Beter te zeggen. Zo klein hoeveelheid overblijft. Zoals gezaaid. Zoals uh, ter, uh, in de mate van. Zoals een, uh, uh, een olijfje. Dan. Yes, bij Adam dat er, dat er mensen zijn. Die lichtzinnig daarmee omgaan. We zorgen En ze gooien ze weg. 16. Ja, waarom gooien ze dat weg? Omdat zij hebben geen, eh, niet voldoende om een mens te brengen tot verzadiging. Ah, dat zijn kleine dingetjes. Je kan niet verzadigd worden daarmee. En ze gooien ze weg. Let op. Amnam maar aangezien de Torah geleerden hebben verzwaard, ja, ook qua. Uh, de, de, de, de hoeveelheid brood waarover men uh, een bier Amazon, waarover men de zegening over het eten dient uh, te zeggen. Dus ook over kezaai, dus de Torah geleerden hadden gezegd, nou kijk, als het ook eten is brood, of kruimels, brood is... Zo, als, zo veel als een olijfje doet er niet toe dat jij daar niet uh, uh, verzadigd raakt. Maar het is wel een wet, de wet, dat jij ook daarover moet uh, een, een Birkat Amazone zegening over het, over het eten zeggen. Al ken daarom, yes, lach warm, daarom moet men, dient men hen die dat te beschouwen. Ja, zo'n stuk brood en of uh, klein stuk brood, of uh, die kruimels, zoals een volledige maaltijd, waarin wel de verzadiging is. We Assur, negentien bij hem, en het is verboden om het weg te gooien. Waarmee zal zijn bij hem, en wie is het, dat weggooit, veroorzaakt kwaad aan zichzelf. De regel 21. Weinjan hu kijk hem ruch hazijd. Amro. Eh. Melahei hašaret. afkorting. Lief nek het ons bolu ho. Maar ik Katuw de volgende pagina de rechterkolom de eerste regel is de asher poging. sa volgende poging is de rechterkolom de eerste rechterkolom de eerste rechterkolom de eerste rechterkolom isa shem panav de elecha. rechterkolom panim le Vier, je katafila hem, bat ura. We gaan het savata hoe we achter we hem, ik zie dat dit het vierde woord hem moet het zijn. Dus hee, de tweede letter is he, in de regel 5, het vierde woord. De tweede letter is hij en niet het. Hier is het lijkt wel of het het is. We medagdakim met dagdakim ad zes kezait, ve ad kebitsa. Oh, geweldig wat je ons nu vertelt. Ook interessant, geweldig. Uh, uit een fragment uit een Talmud brachot. Zegeningen. Zie je dat we dat leren? We leren ook taal moet. Wat, wat, ze hoef je niet aan de hele taal moeten leren. We leren hier wat nodig voor ons is. De, de, de vorige pagina, de regel. De linker kolom, de regel 21. Wij niet aan doen. Het gaat erom. Ki amru gazaal van de Torah geleerders hadden gezegd. En dat is dan in het, het traktaat Brachot. In het traktaat Zegeling. De regel 22. Amru, zij zeggen. Zij zeiden. Nee, Amroe. Amru. M'laché hacharet, dat is een, de tweede woord in de regel 22, dat is een afkorting van M'laché Hasharet. MLAchei Hasharet dus de engelen van dienstdoende engelen. M'laché so Hasharet, zo'n afkorting, dus dienstdoende engelen. De dienstdoende engelen zeiden voor Hashem, voor, ja, voor Akadosh Boruho. Rabbono Shelolam zie dat is een afkorting Resh Bet Shin Ay. Ribono Shelolam Meester van de Meester van de wereld. Ketuv ha, het is geschreven in jouw Torah. De volgende pagina Resh Lamet Tet 239 Asulam, de rechterkool, om de eerste regel. Asher Louis Sapa om geen... Uh, letterlijk gezicht... doen opheffen. Dus niet... bij het... Uh, bij het... Uh, gerecht. Wanneer men... Uh, naar een... wanneer men dus... Een, uh, mensen berecht... of uh, in, de, in de gerechtshof... Dat men moet niet kijken naar een gezicht van de mensen. Dus onpartijdig blijven. En met andere woorden, in andere woorden is het be non, niet, niet bevoorrecht. Misschien is het beter. Ja, dat is ook goed. Dus, wat ik zeg. Dus laat de laten mensen dus dat die, laten niet bevoorrecht zijn. Dus laten dus, of bevoorrecht. Laat dus niet één van de partijen bevoorrechten. Dat betekent dat de, de, de, deze uitdrukking is Sapa Maar letterlijk is het, doen een gezicht opheffen. Dus wat dat een rechter bijvoorbeeld doet, gezicht opheffen uh, van, de ene, van de ene partij ten koste van de ander. je zo gaat en laat hem geen steekpeningen nemen. walo ah, let op, maar jij, dus de engelen, dienst, doen de engelen te, zeggen tegen Hashem, maar jij, no jij bent bevoorrecht voor Israël, Ja, jij, jij, jij, jij, kiest hen eigenlijk in, in de, jij ja, bevoor, bevoorrecht hen, die want het is geschreven, is Hashem pannaf leggen, en Hashem zal zijn gezicht doen opheffen, voor jou. Dat betekent ook zo. Uh, so, uh, Amar Lahem Hashem antwoordde zij tegen hen, tegen de dienstdoende engel in en de regel 3. We gelooi Sappa we Israël. En heb ik dan, uh, heb ik dan niet uh, Israël, heb ik dan Israël dan niet bevoordeeld, bevoorrecht met op? Dat ik geschreven had. Aan hen. In de Torah. Let op. De regel 4. Dus hij had. We we savata, En jij zal eten. En jij zal je verzadigen. En jij zal zegenen. Hawaia, Yahweh, Elohim. De regel 5. We hem. Let op. Wat hij zegt ons. Dus, je kon, dus hij zei. Bevoorlegde Israël. Hij zei dat jij zal altijd ten alle tijden zal je eten en voldoende hebben, ja, je zal dat zoveel hebben als je wil en je zal dan Hashem um, wil ik hem zeggen? let op, let op, we hem, en Hashem gaat door, hij zegt, maar zij zij zeer maar zij zijn zeer precies met zichzelf en zij eten zelfs zo, so, eh, uh, ze gaan zelfs tot keizer, tot de hoeveelheid van, uh, als, uh, een geseit, als een keizer, als een olijfje. Uh, en zo, so als een hoeveelheid, als een pizza, als een ei. duidelijk wat die wil zeggen, wat wil Hashem zeggen, kijk, ik had het gezegd, dat jij, jullie, als jullie eten, en dat zit, hebben jullie voldoende, ja, ik bedoel, in de zin voldoende, om jezelf te verzadigen, dan zeg je dan ook de zegening, maar kijk nou wat zij doen, dat zij zo precies ermee omgaan, dat zij een zegening, zeggen zelfs wanneer het een kleinere hoeveelheid is, areet, Zes, ze is goed, ik heb het gevoel dat ik het heb gevoel dat ik panim, heb gevoel anu ik Nee, heb gevoel dat ik het heb hoe een namen geschief mach mach schwie wim die net met de otam besoudas je bash sviya el einam zuхим les denesiat panim mer schemit barach twa wirgormim raa latzma ego die sexms feder dus dus duidelijk wat wat wat die ons nu vertelt dus dat chare ba sche baschut dus zegt hij zis in door in de verdienste door de verdienste van het precies om te gaan, om zoals met de hoeveelheid, zoals gezaaid, zoals een olijfje, lag je wel om de, ook deze hoeveelheid eh, te, te beschouwen als soda, als een maaltijd waarin ver, verzadiging is. Zochim worden wij waardig let op. Regel 8. Dat Hashem zijn gezicht doet opheffen over ons, oftewel ons bevoorrecht. Ook wanneer wij niet aan aan het einde, ook wanneer wij niet de moeite waard zijn, letterlijk. Wanneer wij niet genoeg uh, onze, onze, onze vervulling van Torah doen, van de Mitzvot. Niemtza negen, het blijkt dus dat degene die die lechtzinnig omgaan met de kru kruimels, dus weggooien, gooien ze weg, de idbouken zeiden, waarin en welke kruimels uh, hoeveelheid is, zo so als een olijfje, tien. in mag schrijven. En zij uh, achten zij niet die kruimels als zouda als een maaltijd, waarin de, een verzadiging is, elf, en nam Himmel is en Isiap, en Himmel, en het Barak. Die, die worden niet waardig voor het eh, doen, het doen opheffen van het gezicht van Hashem. Dus dat Hashem kijkt dan naar de mens met een speciale aandacht. En zij veroorzaken daarmee kwaad aan zichzelf. Um, that was it for. Okay, now een klein stukje. 13. We are in the middle of the day. We are in the middle of Shabbat. day. We Israel in dusha desidra. Kremle had lik es, shell geino. Botam, bota ha es. Oh, en nu de derde, ja, de derde die veroorzaakt kwaad aan zichzelf. We zijn er dat is wat hij zegt. Ja, de is ook de maande ook iets raga, dubbele punt enzovoort. Mie is hij lik nerbamotseer, Shabad, wie. Uh, uh, steekt een kaars aan 15 bij Motsee Shabbat na het afloop van de Shabbat terem shiki Israëlik doosha de Sidra voordat alvorens Israël komt in het gebed tot het heiliging uh, in de orde van dat gebed in de Sidur Gorem 16 ledelijk veroorzaakt Let lig es Botamaesh het aansteken van vuur van gehe van de hel door dat vuur wat hij aansteekt 17 punt gyad zimna shabadhu, achtin achtin gu pachtil shabad shalit alana we negetin es agehinom sholedet od komo ba nu goed kijken wat die zegt. Ge at de zim zimne tot dat moment is Shabbat. 18. ook de Shabbat, Shalit. En de heiliging van Shabbat heerst over ons. Wein, nee, ze gaan op Shalit. En het vuur van de hel heerst nog niet. Zoals op Shabbat. Ja, op Shabbat het het vuur van de hel niet om aan twintig de okit Shraga kodem kudusha des seydes idra nifchan eenen twintig kam uchaleel shabbat i hum adlike esha om manna twintig welken goreemra alat had dukte drieëntwintig idbegeheim om de non daka. Kee mechallelij shabbatot, 24, die giel, shabbat, hoe, achamur, bijotair. Jezus 25 begegenom, maar kom, mejochade, hier zie ik het ook een soort, een foutje, grafisch, mejochade, dus mem, yud, vav en dan het en niet hei. De letter het en niet Dat is een derde woord vanaf het begin. Daar het een na de laatste letter is het en niet hei. Maar kom we juchad -hmm. le anosh, le anosh, a Shabbat. Een man mm en de heine -hmm. twintigde mm ukit, -hmm. shaga, en wie doet aansteken, steekt een kaars aan, kodem kadusha de sidra, voor de heiliging van de sidra, ja, van de gebed. gaan wordt geacht, 21, kamechalel shabbat, die wordt geacht als iemand die shabbat schendt, want mag men, mag niet licht aandoen tijdens shabbat, kihu madlik es, want hey waarom, let op, waarom is dat? Waarom? Mag dat niet. Waarom is het mag dat niet? Want hey, en vraag nou niemand, zal dat, we, zal dat zeggen jou het antwoord. Waarom is mag niet op Shabbat uh, licht toe? Hij zegt, want die, uh, nou hij hey bedoelt natuurlijk hier na het afloop van Shabbat, want die doet daarmee aansteken het vuur van de hel voor, voor de tijd. For De regel 22. Waar Ken Gorebra, let's move, daardoor dar, veroorzaakt hij kwaad aan zichzelf. De gaat doeg, de begegen om. Want er is een plaats in de hel. De regel 23. Leen de kaï, shabbat. Voor degene die Shabbato, shabbaten um, schenden, overtreden. Die viel Shabbat, want het, het schenden van Shabbat is de, de meest uh, uh, zware overtreding. Die is begrepen om want er is in de hel 25 een speciale plaats, Michale Shabbat, om um te bestraffen zij die Shabbat overtreden. De linker kolom de yeshte reichel. Veod de... Veod de... De non de, -de, -de, -de ondshin -on bagayginom. La yatin le twee. -ve Veane dunim bagayginom. Me kalelim Al, -al ma drie, Dri. Ve lehadlik, Le hadlik. Esha geayginom. Kodam zmana. En zegt, En -e -in bovendien. We on de onsching begehenom en zij die veroordeeld zijn in de hel, layet in le, hem, dat is, en hij vertelt dit gewoon in het Bereus, wijn nedunien begehenom en zij die veroordeeld zijn in de hel, me to vervloeken hem, al masse garamba massaf, over wat hij, over wat door, over, over wat hij veroorzaakte door zijn daden daden de regel 3 letterlijk door om de het vuur van de hel te doen aansteken kodem zmana voor zijn